Dit is Goldse Kringen. Welkom bij Goldse Kringen. De presentatie is in handen van Gerard de Groot en Ben Lone. Onze gasten zijn Peter Ane, Piet Poos en Rijk Vlaanderen. We gaan met uh, Peter Anne praten over zijn boek Een leven lang Willem II. Piet Poos die is uitgenodigd om een column te schrijven in de rubriek De Verandering. En Rijk Vlaanderen is de nieuwe rector van het Milheel College. Nou, dat geeft ook al meteen onze onderwerpen aan. En dan gaan we gauw van start met het rondje. Daar beginnen we altijd mee. Wat viel ons op in het nieuws? En iedereen is uitgenodigd daar aan mee te doen. En dan wie? Ik kan er niet zoveel van zeggen. Nee? Want ik woon niet meer in Goorlen. Ik kom nog maar één keer in de week in Goorlen... bij het Centrum Jan van Bessau. om een bezoek te brengen aan de beroemde groep de Tertulianen. En daar krijg ik meestal niets te horen over het lokale nieuws. Hm. Maar de wereld is, blijkt dan veel groter te zijn ja. dan Gorden. Vandaar dat ik daar niet op kan reageren. Mm -hmm. Ik kan wel een eigen nieuws vertellen. Doe maar. En dat is dat ik op 10 oktober begin met een opera-cyclus hier weer in het janne met de opera Norma, waarbij iedereen van harte welkom is. Goed, dat is dan toch een komend nieuwtje. Norma, je begint weer met de cyclus... Hoeveel zitten er in die cyclus? Vijf stuks. Vijf opera's. Ja. ja. Op groot scherm in de grote zaal van het ja. centrum dan ja. van Bezauw. Prachtige muziek. Prachtige muziek. Goed, dankjewel ja. Peter. Uh, ja, en, en, en voor mij is het wat er, uh, morgen in de gemeenteraad komt. Uh, en ik noem dat even onder het kopje. Wij gaan voor groot goal. Uh, want we gaan een stukje Goorle, Wat vroeger Goorle was, weer overnemen van Tilburg. Tenminste, dat, dat is de bedoeling. Uh, de bakertand komt terug naar, uh, naar Goorle, uh, Daar komt ook een stukje bijk mee. Uh, dus zoals ik zeg, wij gaan voor Grotgoorl. Uh, dus we worden groter. Uh, en daarmee wordt de rest van de wereld dus ook meteen een stukje kleiner. Maar wel schoner heb ik gezien. Dat stukje nieuw geworden. Dat, dat, dat stukje Nieuw-Goorlup, daar, daar zitten nog best wel wat voetangels en klemmen. En daar is het uh, in de gemeenteraad ook vrij uitgebreid over gegaan, over die voetangels en klemmen die erin zitten. Um, als CDA zijn we niet heel erg tevreden, om niet te zeggen, gewoon plat ontevreden, over de deal die we met Tilburg hebben gemaakt. Uh, maar uiteindelijk, uh, zoals ik zeg, wij gaan voor golf Dus toch ja. groter worden. Ja, verrassend is je visie dat, dat de wereld daarmee kleiner wordt. Maar, uh, nee, de rest van de wereld, zei je. Ja, de zo. rest, ja, ja. ja. Want als, we, als meer gore is, is de rest kleiner. Het scheelt niet veel, maar alle biertjes helpen. Oké. Okay. Rijk. Ja. ja, even microfoon. Ja, dat was niet zo'n moeilijke vraag voor mij. Dat ging natuurlijk over de derde wereldrommelmarkt gisteren, zondag, middelen uh, bijna 50.000 euro opgehaald, was net in het nieuws ook al even bekend. Wordt verdubbeld door wilde ganzen, dus een ton. Uh, maar, maar gaat het niet alleen om dat doel, dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar er zitten nog twee andere doelen aan. Dat is de, de, de relatie tussen het dorp en de school. Een hele grote groep vrijwilligers die dat organiseert. Die zijn ook de hele week bezig met tenten opbouwen. Dus het uitzicht vanuit mijn kamer werd steeds uh, donkerder. Maar dat was natuurlijk geweldig, dus dat loopt heel goed. En de derde is, ja, het is ook een taak van het onderwijs om leerlingen een beetje wereldwijs te maken. Dus uh, dat vervult een duidelijke functie. Uh, het is wel nog op zoek naar... Uh, heel veel jongeren zeggen... ja, is dit nog een vorm die in deze tijd past? Een goede vraag. Dus ik ga met die werkgroep en met de leerlingen samen kijken... hoe we de 50 in ieder geval gaan halen over twee jaar... maar ook wel de zestigste. Komen we erop terug, denk ik. Uh, dit was de 49ste... 48. De 48ste was het gisteren. Over twee jaar de vijftigste. Mm. Het moet nu de 48ste zijn ja. als ja. je op school zit. Anders is dat wat flexibeler... Goed, dat was uh, het nieuws van Rick Vlaand. Wat mij opviel uh, vandaag in trouw in uh, de verdieping, dat uh, is een twee pagina's groot uh, naschrift over het leven van Suus van der Voer 1921-2017. We hadden al wel vernomen van, van haar overlijden. En uh, nu uh, besteedt Trouw daar uh, nou, flink veel aandacht aan. Aan deze markante vrouw. Die, uh, ja, Ze wordt hier uh, gepresenteerd als wonende in Tilburg. Maar ik dacht dat ze toch heel lang in, in Gola had gewoond. Uh, weet jij dat uh, Gerard? Help ons even door te vertellen wie het is. Suus van der Voer uh, was... Uh, uh, Vanaf de watersnoodsramp in 1953. Uh, betrokken bij, bij uh, hulpverlening, goede werken. Die was voorzitter van, van Vincentius in Tilburg. Daar uh, heeft ze haar hele leven haar beste kracht aan gegeven. Ze heeft uh, allerlei prochiële Vincentius-verenigingen samengesmet tot, tot één grote Vincentius-vereniging. En, en uh, zij uh, heeft een, een heel bewogen leven gehad. met, met uh, ja, het vroege overlijden van, van haar man Erik van der Voer. Daar heeft ze haar achternaam eigenlijk van, van overgenomen. Vier zoons die overleden zijn, twee aan aids. Ze, ze maakte zich ook heel sterk voor, voor de, de gelijkberechtiging. en Ze was kerkelijk ook actief, maar daar uh, hoefde ze eigenlijk mee in gevecht... om, om uh, ja, die, die erkenning te krijgen dat, dat, het, uh, dat, dat die gelijke behandeling... Uh, ...verdienen en dan zeker, zeker niet gediscrimineerd zouden mogen worden. Uh, nou ja, kort een vogelvlucht, dat is het leven van, van Suus van der Voer. Zeer oud geworden. Uh, markante vrouw. Ja, volgens mij hoorden ze mij gehoord. Ja. In mijn herinnering. Ja. Ja. Laten we er geen ruzie over maken nu mm. we een echte Tilburger aan tafel hebben. Ja. Rotterdammer. Ja, als we zo gaan beginnen... En dan wordt de wereld wel een heel klein uh, buitengehoorlen. Uh, mij vielen twee dingen op die met politiek uh, te maken hebben. En grootgoorlen. Een gemeentesecretaris nieuw die uit Oostenrijk uh, komt. En een wetmaatschappelijke ondersteuning waar we nu met acht gemeentes gaan inkopen. Als we er nog een jaar extra de tijd voor nemen, omdat het toch allemaal wel heel complex is. En dan moet ik toegeven, ik heb geprobeerd het voorstel door te lezen, het is complex, zal ik maar zeggen, net zoals Trump erachter is gekomen dat de gezondheidszorg in Amerika tamelijk complex is, is dit ook tamelijk ingewikkeld, dus ik hoop dat we nog eens een keer de kans krijgen daar wat rustig over door te praten. Maar wie is hier dan de Trump Gerard? Ik? Oh jij? Oh, ja, oh, zo, zo, zo. In de zin van, helemaal Snap. doe ik het niet, er staan oh, ja. prachtige doelstellingen, en iedereen krijgt de regie, maar het is wel de bedoeling dat aangewezen wordt wie de regie krijgt. Oh ja. Mm. Maar ik geloof dat ik niet helemaal recht doe aan het voorstel, maar dat is het risico als je begint te zeggen dat je het niet snapt en dan toch wilt bewijzen dat je het afgelezen gelezen hebt. Maar, maar dat is het risico als je gaat samenwerken. Want zeker als je met acht partijen gaat samenwerken. En kijk maar in de nacht. Dan proberen ze nu met vier partijen bij elkaar mm -hmm. te komen. als dus je met acht partijen gaat samenwerken. Die ieder zijn eigen inbreng wil hebben. En moet, vindt dat hij die, die moet hebben. Uh, dan krijg je complexe structuren. Uh, en ik snap best dat ze met elkaar willen gaan samenwerken. Want je zal maar zorginstelling zijn. En met twintig gemeentes te maken hebben. En twintig gemeentes die op een andere manier gefactureerd willen krijgen. Voor, voor het werk wat je doet. Dat is... Ook als instelling heel erg moeilijk. En, en aan, aan de kant van de gemeentes. Om, om dat afgestemd te krijgen op je eigen processen. Zodat je weet dat je, niet, dat, dat, dat je betaalt wat je moet betalen. En niet te veel en niet te weinig. Ook dat is heel erg ingewikkeld. Ja. Uh, ja, en, en, en, en dat leidt tot ingewikkelde regelgeving. Ja, daar, daar, daar ontkom je niet aan. Nee, maar tegelijkertijd begint het met een prachtig verhaal over... Dat het betrokken gezin of de inwoner zelf de regie kan gaan voeren. Dan kan de zorgverlener de regie gaan voeren. Uh, dan gaan de ambtenaren de regie voeren. Dan gaat de verzekeraar de regie voeren. <lacht> maar uiteindelijk is er toch wel de bedoeling. Wordt er een casus gepresenteerd van vrouw. Die sociaal volstrekt geïsoleerd is uh, geraakt. En er zijn ook huiselijke troubles met haar inmiddels volwassen zoon die niet gehuwd is. En binnen een jaar wordt deze casus opgelost. Dankzij de interventie van niet geheel en al omschreven. Dan denk ik ja, als je dat al als voorbeeld gaat gebruiken voor zulke ingewikkelde casussen. En dan zegt, gaan we voor een jaar de zorg inkopen. En dan gaan we kijken hoe het gaat. En dan hebben we de prestaties gemeten. Uh, ...raak ik enigszins sceptisch. Ja, maar... Uh, het is, wat, ...wat de gemeente twee jaar geleden op zich afgekregen heeft... ...met die wet uh, maatschappelijke ondersteuning... ...is een enorme uitdaging geweest. Uh, en als je nou kijkt hoe we dat in Goorlen gedaan hebben... ...en je kijkt naar het aantal klachten dat we hebben gehad... Uh, ...dan zijn het aantal gevallen die tussen het wal en het schip vallen elk geval is er natuurlijk eentje ja, te veel. Maar als je dat relateert aan elkaar. Dan hebben we het als goorle niet slecht gedaan. We even, dat wil niet zeggen dat we het goed gedaan hebben. Daar doe ik geen uitspraak. over. we hebben het in ieder geval niet slecht gedaan. En we hebben er ook nog geld aan over, aan, aan over weten te houden. Dus op zich hebben we het dus niet slecht gedaan. En natuurlijk er zullen ja. altijd gevallen zijn. Die tussen wal en, en, en, en schip dreigen te vallen. Want we hebben complexe regelgeving. En we hebben te maken met partijen, met mensen die behoefte hebben aan iets... Uh, en die niet de achtergrond hebben om dat in de taal uit te drukken... die je nodig hebt om te krijgen waar je recht op hebt. Uh, en, en daar gaan er dingen mis. Uh, en we maken allemaal met z'n allen regelgeving... dat iedereen doet wat er in de regelgeving staat. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. En dus gaan er dingen mis... Uh, en we hebben, dat heeft te maken dat mensen hun, hun, hun vraag niet goed kunnen formuleren. Uh, het heeft er ook mee te maken dat soms ambtenaren iets te veel naar de letter en te weinig naar de geest van de regelgeving kijken. Maar als ik kijk hoe we dat in Goorle doen. Uh, mijn, mijn moeder had pas iets nodig en die is naar het loket gegaan. En ik heb dat rapport gekeken, ge, ook, ook gekregen en ik heb gekeken. En het is er maar eentje en het is toevallig mijn moeder... Uh, maar ik zag daar een rapport waarvan ik zeg... van nou, dat geeft heel erg goed weer uh, wat, wat de werkelijkheid is. Dat is met, uh, met, met inlevingsvermogen is dat geschreven. Uh, ja, en dan zal het altijd nog wel een keer misgaan. Uh, en dat zullen we ook altijd op willen lossen. Maar om iedereen alles te geven waar ze denken recht op te hebben, uh, dat, dat, dat ja, dit, dit is niet de wereld waarin wij leven. Nee, maar ik... ja. Ik denk dat hier een uh, schoolrector zit... die denkt, als ik bij de inspectie er mijn weg kon... door te zeggen, we hebben het niet slecht gedaan. Er zijn er een paar tussen wel een schip gevallen. <laughs> maar eigenlijk, als je ziet wat er aan regelgeving op ons afkomt... het had veel erger kunnen zijn. Ik uh, Denk niet. Denk dat je dan op de volpagina van de krant komt. Mm. Maar ik geef dat, dat, direct hoe het dat is hang, complex. Dat hangt hang, hang ervan af hoe het geval is... op welke manier ja, het heet. gepresenteerd wordt... En of het toevallig op dat moment weinig gebeurt in de pers. Ja, ja, ja. ja. Nee, maar uh, ik heb steeds gezegd: juist op dit onderdeel, de simpele gevallen, daar had je die hele wetgeving niet voor hoeven veranderen. En die ja. leveren nog steeds gelukkig geen, geen problemen op. En de complexe gevallen uh, gaan over dingen waar we het hier over hebben, uh, waarvan ik denk. Dat probleem is niet opgelost door alle veranderingen die er zijn. Maar er is wel een ongelooflijke hoeveelheid veranderd. Maar. Nou ja, het was een voorzet. Dus die wil ik wel even inkoppen. Kijk in het algemeen. Ik weet niet zo heel veel van de wet WMO. Maar, of de WMO. maar wel van inspectie en onderwijs. En, en mijn visie is toch dat je eigenlijk eerst als school of als vereniging hebt. We maken het uit van OMO, een hele grote vereniging. Uh, zelfverantwoordelijk bent voor wat je doet. En daar dus ook verantwoording voor ook, al is, ook Zelfs al zou er geen inspectie zijn. Um, en toen ik hier kwam, ik ga straks over school praten... Mm -hmm. maar vroeg ik ook aan mijn baas, jij Bernard van Omo, is er... Ja, ik moet een nieuw schoolplan zijn. Wat is het format? Oh, dat doen we niet aan. Het gaat om wat jij als school belangrijk vindt. Wat is je visie? Hoe zien we dat in de praktijk? En hoe verantwoord je dat? En er gaat dagelijks gaan er tien dingen mis. Maar dat gaat ook zo als er wel inspectie is. En ik zit toevallig in een landelijke werkgroep... met de inspectie van het onderwijs... en die zijn zelf ook heel erg op zoek naar veel meer... Minder afvinken, he. eindexamenresultaten, doorstromen, uitstromen. veel meer kijken, wat is je visie, wat is je verhaal? Ben je daar consistent in? En dat beoordelen. En dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Dus meer vertrouwen dan wantrouwen. En wat, wat ja, we hiervoor we we zijn. En, en dat, ja. dat, dat is een, een, een, een, een lijn die we vanaf het allereerste begin van, van die nieuwe wetgeving hebben ingezet. Is dat wij eh, zorgaanbieders ingehoord veel meer willen afrekenen op de resultaten. En veel minder op de inspanning. Maar afrekenen op resultaten is moeilijk. Ja. Omdat je dan heel erg goed in staat moet zijn... om te definiëren wat vinden wij nou een goed resultaat. Mm. En dat daar overeenstemming over is. En, en dat is het lastige. Nou, dat is, uh, daar ben ik het volstrekt mee oneens. Ik, bedoel, ik, ik weet dus nog niet zo heel veel van de zorg. Maar ik weet, je hebt de buurtzorg in Nederland. Die zijn uitermate onbureaucratisch. Die hebben een klein kantoortje ergens in het oosten van het land. Met twee man in het management voor een landelijke organisatie. En zij meten, zijn de klanten tevreden of niet? En als de klanten zeggen dat ze tevreden zijn, dan is het oké. Okay. En dat hoeft niet afgevinkt te worden met allerlei uh, productmarktcombinaties. En allerlei uh, criteria lijsten. Nee, is de klant tevreden of niet? En dan kun je zeggen, is dat nou objectief gemeten? Nee, niet. Maar wel merkbaar. Dus niet meetbaar, maar wel merkbaar. Maar dat, dat, dat, dat, dat, keer... dat, dat was het punt waar ik mee begon, als ik dan kijk naar het... En, en dat, dat is natuurlijk een negatief signaal. Als je kijkt naar het aantal klachten, dan valt het klank, aantal klachten reuze mee. Dat en natuurlijk we. heb... En, en natuurlijk doe je... Zijn er altijd mensen... Is het mogelijk dat mensen ontevreden zijn? Uh, maar dat wil niet zeggen dat je het dan daarmee per definitie slecht gedaan hebt. Zullen we, dit even, ja. zullen we dit even afronden? Ja. Goed. Een keertje op terugkomen ja. in de aanloop naar de verkiezingen? Is goed. Ja? ja, dat zullen we zeker doen. Zullen we eens kijken of Peter E iets te zeggen heeft? Denk het wel, hè? God weet. Wat gaat Peter <laughs> doen? Een nieuw boek uitbrengen? Ja. Zou dit lukken? Denk ik niet, hè? Dit is namelijk het boek. Ja. Maar er komt straks een nog grote vulling in. Dus de eerste vraag is, wanneer komt het eigenlijk uit? Uh, op zaterdag 14 oktober. En uh, vermoedelijk zal het zo zijn... dat het boek gepresenteerd wordt... om half vijf bij boekhandel Buitelaar in Nuremberg. En misschien ook nog op een andere plaats. maar mm -hmm. dat is nog niet zeker. Een leven lang Willem II. Ja, slang hè? Ja, zeker. Ja, want we mogen toch wel onthullen... dat jij al een gezegende leeftijd hebt bereikt. Van 84 ja. jaren. Mm -hmm. En ja. dan zeggen we erbij. Zou je niet zeggen... Nee, zeker niet, zeker niet. Zo zijn wij ook weer. Dat zeg ik zelf ook. O, o, waar is die liefde voor Willem 2 vandaan gekomen? Die is vandaan gekomen? De oorzaak van de liefde voor Willem 2 is de liefde voor voetbal. Dus eerst eerste was het de liefde voor voetbal. En daarna pas de liefde voor Willem 2. Ik was als klein manneke van een jaar of vijf, zes. Woonde ik tegenover een voetbalveld. En daar zag ik allerlei jongens voetballen op woensdagmiddag. En het was in Rotterdam, bij RFC, een plaatselijke club. En ik ging het slotje over, woensdagmiddag en zaterdagsmiddags. En ik was op het voetbalveld. En daar kwam ik iedere woensdag en iedere zaterdag... en misschien nog wel meer. En daar is mijn liefde voor voetbal ontstaan. De oorlog begon. Bombardementen in 1940... Mijn ouders vonden het niet langer verantwoord om nog in Rotterdam te blijven. Omdat de Engelsen, de geallieerden, die begonnen ook bommen te gooien op Rotterdam. En wij zijn toen verhuisd, eerst naar Roosendaal. En een paar maanden later naar Tilburg. En toen heb ik tegen mijn vader gezegd... Ik wil bij de beste club van Tilburg. Ik ken er geen één. Maar zorg ervoor dat ik bij de beste club van Tilburg kom. En dat was toen Willem II? Dat was toen Willem II. Of nou, had het lot. ook Longa kunnen zijn, bijvoorbeeld? Nee, wat we, Longa was minder dan Willem 2. Minder. Ja, op oh. dat ogenblik. Ik wilde bij de beste club horen. Het was voor mij gemakkelijker geweest om bij Noah te gaan. Maar dat was maar een kilometer verder van huis. Maar daar nou moest ik elke keer naar het sportpark lopen, zo heette dat vroeger. En dan moest ik natuurlijk altijd drie kwartier tot een uur lopen. Want Noah had je ook nog, ja. ja. Ja. Maar dat is dus 75 jaar. Dat jij kunt bespreken, als ja. ik het goed uitreken. Ja. En is die liefde nog steeds in stand gebleven voor het voetballen, weet ik het zeker. Maar ook voor Willem II? Voor beide. Ja. ja. Ondanks, dat <coughs> ondanks dat je natuurlijk toch ziet dat die liefde niet onvoorwaardelijk is. Want er gebeuren in 75 jaar natuurlijk ook een aantal incidenten. Waarbij je eraan doet, aan twijfelt of je bij die club blijft of dat je doorgaat. Nou Ja, wat is zo'n incident? Wat, wat heeft jou al wel eens aan het twijfelen gebracht? Nou, bijvoorbeeld uh, een paar crisissen. WILLO 2 wordt gekenmerkt door periodieke crisissen. Dat begon al uh, uh, vlak voordat betaalde voetbal uh, tot stand kwam in, de, in Nederland. Toen uh, moest er beslist worden door het bestuur: gaan wij ook over tot betaald voetbal of blijven wij een gezellige amateurclub? Mm -hmm. En toen kwam er een een splitsing in het bestuur. Het was de eerste crisis oh ja. die ik me nog goed kan herinneren. Mm -hmm. De tweede was van veel grotere omvang. Dat was in de jaren tachtig. Toen Willem II, Suissellandse, van betaling moest aanvragen. Omdat ze financieel compleet aan de grond zaten. Met honderdduizenden guldens schuld in die tijd. Mm -hmm. En dat heeft anderhalf of twee jaar geduurd. Eer die Suissellandse werd opgeheven. En de derde grote crisis was in 2010. Toen waren we net ontsnapt aan degradatie. En op het einde van die beroemde wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, moest ik op een kantoor komen en er werd gezegd, we zijn niet gedegradeerd, maar we gaan opnieuw feed. Ja. ja, er is geen rode cent meer. We kunnen de spelers niet meer betalen. En toen is er toch weer een reddingactie op het touw gezet uiteindelijk is het toch weer goed gekomen. Was jij daar ook bij betrokken bij die reddingsactie? Ik ben bij alle reddingsacties betrokken geweest. Niet als hoofdfiguur, maar wel bij betrokken. Als ja. veroorzaker. Schaam je om dat te vragen? Nee, natuurlijk niet. Nee, jij was spreker in het stadion. Ja, ja dat was, maar dat was maar een bijbaan. Ja? Heel Tilburg kent mij als de, de speaker van wereld 2 mm -hmm. Ja. Dat heb ik 36 jaar gedaan. En je werd dat meteen al speaker genoemd? Of hebben ze, was er een tijd dat ze ook gewoon spreker zeiden? Speaker. speaker altijd? Speaker. speaker. Altijd, ja. Ah, ah. Ja. Dat heb ik 36 jaar gedaan, maar het was in feite maar een baantje. Wat niet veel op het lijf had. Alleen de mensen zagen mij altijd. En ik werd ook in de pers zo genoemd. Uh, maar de ik heb... spreker. Mijn, mijn uh, belangrijkste taak bij WN2 is geweest. PR, publiciteit... Redacteur van de clubbladen, van de kranten die we uitgegeven hebben. En ik heb allerlei andere functies vervuld. Ik ben eerst voetballer geweest. Ik ben keeperstrainer geworden. Ik ben bestuurslid lid van de jeugdcommissie geworden. Daarna bestuurslid. Daar heb ik niet lang in gezeten, omdat ik problemen kreeg met de rest van het bestuur. Maar daarna ben ik in een adviescollege terechtgekomen. Kortom, het is een opeenvolging. Van functies die ik vervul. Ja. We zijn stil van bewondering. Uh, we hebben dit jaar afscheid genomen ook van Toon van Rijswijk. Jij bent zo'n beetje van hetzelfde kaliber, dus denk, ik, denk ik zo. Toon Verrijswijk was de keeper van het hockeyteam. Ja, hij was op hockey en jij zat er daar bij, bij Willem II al die ja. dingen te doen. Ja. Een leven lang. Ja. Ja. Klopt. Ja. Maar is die verandering in het voetbal, je zegt, ik begin te schetsen begin jaren 50, amateurclub, volksport. Uh, geleidelijk aan betaald voetbal van een omvang. Yeah. dat Ik kom uit Utrecht, dat Utrechtse voetballers een sigarenwinkeltje kregen... en daar moesten ze dan de rest van hun leven mee, uh, mee doen. Yeah. Uh, naar nu, uh, waar je een 100 miljoen ergens hier tegenaan slingert of 200 miljoen ergens anders tegenaan dan een club als Willem II... maar toch lijkt mij, van buitenaf gezien, een heel aardig budget... moeite heeft om 18e te worden in de eredivisie... Uh, omdat ze 30 miljoen tekort komen 18e woorden is niet zo moeilijk dus, <coughs> En dan sta je onderaan ja, ja. ja nee maar vroeger kregen de spelers ik ze als we afscheid namen van hun club en sigarenzaakje ja. ja dat was natuurlijk toen het betaalde voetbal begon nauwelijks nog aan de orde want uh, er werden al spelers betaald voordat het betaalde voetbal officieel startte ja werd onder tafel geschoven. En dat was bij Willem II ook. Maar de zorgde het, fabrikanten zorgden altijd wel... dat er een envelopje klaar lag... voor de beste spelers de envelope. Heb jij nog betaald voetbal gespeeld? Werd jij betaald als speler? Nee, ik ben nooit de eerste elftal speler geweest. Oh, nee. nee. nee. nee. Mm -hmm. nee. Maar is het dan nog leuk, uh, voetbal? In ja. zo'n context? Ja. Kijk, als ik naar een voetbalwedstrijd kijk... dan denk ik niet aan geld... Mm -hmm. Dan denk ik aan het spel. Kijk naar de structuur van het spel. Kijk naar de techniek. Dan kijk ik hoe uh, de spelers met elkaar omgaan. Maar ik kijk nog niet eens naar de toeschouwers of wat er in mijn omgeving gebeurt. Ja. Ik ben volstrekt gefocust op de wedstrijden. Mm -hmm. ja. Dus dat vind ik, dat, dat vind ik leuk. Ja. Het is geen wedstrijd, precies hetzelfde. Voor veel weken lijken ze allemaal wel op elkaar, maar dat is natuurlijk niet. Dan heb je er ook, uh, waarschijnlijk ook heel veel verstand van, van het spel. Het spelletje. Dan zit je nooit zelf, want ik, uh, kijk, ik heb een negatief oordeel over de kennis van het spel van andere mensen. Maar het veronderstelt, <laughs> het veronderstelt dat je vindt dat je er zelf wel ja. verstand van hebt. Als ja, kun ja. je dat oordeel niet geven. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar, maar ja, zo hebben we 17 miljoen... Uh, uh, uh, deskundigen, Bondscoaches, bondscoaches ja, zeggen ja, ze altijd. Ja. Hè? Ja. Ja. Heeft hij jou ooit gebeld? Wat zeg je? Heeft de Bondscoach jou ooit gebeld? Nooit. Peter, ik weet het ook niet meer. Nee, helpt mij. Maar ik heb wel met traders veel gediscussieerd. Toch? Ja. Ik ken ook veel traders. Mm -hmm. In het boek, uh, wat dus gepresenteerd zal worden, komt ook aan het woord uh, Co-Adriaanse, een bekende trader. Ja. Martin Vrijheel, mm -hmm. ook een bekende man. En nog een paar voetballers die wij gekend hebben, een keeper die ik getraind heb. Dus uh, daar komt uh, wel wat over. Maar is die rol van jou dan ook... Kijk, voetballief hebben ze moeien zich altijd met hoe een club speelt. Met, met hoe een club speelt. Met wat er gebeurt, met wie er aangetrokken wordt... wie er weggaan, wie er in het bestuur zitten. Is dan jouw functie ook daar een soort kanaal voor te zijn... dat dat soort signalen bestuurcoaches eerder bereikt... zodat ze daar nog op kunnen reageren of je verwoordt de onvrede die, die bestaat... of ben je meer een spreekbuis voor de Club Willem II... naar dat onrustige publiek? Nou, de onvrede uh, verkondigen... daar moet je wel mee uitkijken. Want je moet ook zorgen dat je het imago van de club niet beschadigt. Ja. Dus dat betekent altijd dat je daar behoudend in bent. Terughou terughoudend is een beter woord. Ja? Dat je daar terughoudend bent. Dat je niet alles om op straat goed, want in 75 jaar gebeuren natuurlijk ook een aantal negatieve dingen. Er zijn ook in die, binnen die club net zo goed menselijke conflicten. En wat ik geleerd heb is dat in de voetbalwereld heel moeilijk verzoening tot stand komt oh ja. tussen mensen. Mm. Dat is heel moeilijk. Er moet altijd een machtsstrijd worden uitgevoerd. Ah, daar heb je toch wel, wel, wel, wel eens het een en ander geprobeerd in die, in die sfeer van verzoening. Zeker wel. Ja. Ja, ja, ja. Het voornaamste ja. lijden van, van, van de supporter is, denk ik, als de, de ploeg het niet goed doet en er ergens onderaan bungelt en voor overleven strijdt. Ja. Nou, dat is ook niet leuk. Ik zal je vertellen: ik heb van Willem II, schrik niet, 2500 officiële wedstrijden in mijn leven gezien. En de meeste hebben verloren. Oh, ja, ja, ja. Dat ja. is voor een supporter hard <laughs> En Alleen, ik ben er. ze niet om 18e te worden. Ja, ik ben er wel gewend aan geraakt. Ja. We zijn in de geschiedenis van 75 jaar. Zijn wij uh, zes keer gedegradeerd. Hebben twintig jaar in de eerste divisie gespeeld. En de rest van de tijd dus in de eerste divisie. Ja, en al die statistiek mm -hmm. staat in het boek. Hoe vaak gespeeld, hoe vaak verloren, hoe vaak gewonnen. Alles ja, is daarin te vinden. Ja, ik denk het wel. Dat heb onze statisticus heeft daar wel het nodige aan gedaan. Ja. Ik heb dat zelf niet bijgehouden. Mm -hmm. Help me nog even. Dat gaan we 10 oktober beleven. Dat gaan we beleven op 14, 14 oktober. oktober. Ik dacht al, ik rekent In al. Bij nee. Boekhandel, buitenlaar, half, half vijf. Iedereen is welkom. En, en, jij, jullie en, tweeën zijn natuurlijk ook welkom. Oh ja, goed. En, Gelukkig en, en maar. En is de Tilburgse club. En zeg, ja... <laughs> Ja, maar we en hebben een ruim hart. De, de ja, ja nou, maar er zijn, zijn zoveel grote te maken van elkaar, Ja, van dan We gaan dus. gewoon door. En zou je niet een stukje een... voorlezen voor, voor uh, publicatie uit het boek? Ik kan wel iets voorlezen als je wilt. Was dat uh, Gerard? Kunnen we dat niet uh, vragen? Klein stukje? Klein stukje, jawel. Ja, dat is goed. Wat wil je graag horen? Iets voordat ik bij Willem II kwam of juist iets in de jaren zeventig? Toen het misging. Toen het misging. <laughs> de jaren zeventig. Goed. Elke tien jaren die zijn beschreven in het boek. Aha. Dus het begint in de jaren veertig, vijftig, zestig. Bestaat Willem II nog? Voor hoe lang besta bestaan we dan nog? En onder welke naam? In de jaren 70 volgen de fusieprikkelen en financiële problemen elkaar in snel tempo op. Het blijft kwakkelen bij Willem II. Sportief, maar ook zeker in financieel opzicht. Ondanks de komst van de vermogend zakenman Leo Maas in 1971 zit de club continu in de geldzorgen. Hoezeer, hoe de zeer ambitieuze Maas precies bij Willem II terechtkomt, weet ik niet. De komst van deze nieuwe... Want deze nieuwe machtszoeker zorgt wel voor een vreemde sfeer binnen de club. Maar ze is het type dat, zo blijkt het tenminste, geld in de ene zak stopt en vanuit een andere zak er weer uittovert. Zo worden de financiële transacties afgewikkeld bij twee. 2. Ongetwijfeld erg lastig voor onze penningmister. Nout van der Vent Junior ziet het gebeuren tijdens een bestuursvergadering. En vertelt het me na afloop in geuren en kleuren. Op een zondag na een wedstrijd zijn er acute geldproblemen. Sterker nog, er is op dat moment maar één vraag die voorzitter Dr. Schuurman bezighoudt. Hoe worden de spelers de komende week uitbetaald? Mm -hmm. Niemand van de bestuursleden antwoordt meteen, want niemand weet een oplossing. Heel voorzichtig brandt de discussie los. Een eindeloos lange en hopeloze discussie. Er wordt een halve idee geopperd. Misschien kunnen we een lening afsluiten. Wie weet kan er een bepaalde rekening wat later worden betaald. En na een uur zegt Leo Maas, duidelijk hoorbaar. Hij neemt het woord. Ik haal mijn portefeuille wel tevoorschijn. Dan kunnen we nu allemaal naar huis. <lacht> Gelukkig maar. Zullen, Zullen we dan het boek... met deze cliffhanger... <lacht> nu verder gaan Zodat <lacht> te we weten hoe het afloopt. <lacht> <Ja>. <lacht> en dan het lied spelen... Dit is mijn club van Kees Prins. Ja. Want het is toch jouw club. En hier horen toch mensen zeggen... Ja, maar het is wel veel. Meer. Niet zo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 De scheidsblies op zijn fluitje. En hij wees al naar de stil. En ik wist een welgemikte trap. En de kuub was in de knie, dit is mijn kleur. Koos, gaat Goorle veranderen? Laat het horen. Ja, de meeste mensen die lid worden van de gemeenteraad... doen dat om ze verschil willen maken. Ze willen iets veranderen. Daar ben ik geen uitzondering op. En dat lukt de ene keer beter dan de andere. Maar misschien de Golse Kringen me daarom ook heeft gevraagd... deze vraag heeft gesteld. Wat zou je nou willen veranderen in Goorle en Riel... als je het alleen voor het zeggen zou hebben? Dat is een mooie vraag. En misschien wel de droom van iedereen... Wat zou je nou doen als je alleen de baas zou zijn en iedereen zou doen wat jij wil? Eigenlijk bestaat die vraag uit twee delen. En het eerste deel is, wat zou je willen veranderen? En als ik dan van een afstandje naar Goorle en Riel kijk, dan zie ik eigenlijk een gemeente waar het goed gaat. Uh, we zitten landelijk in de top 10 van gemeentes waar het goed is om te wonen. Als we daar nog hoger in zouden willen scoren, dan zouden we een historisch centrum moeten hebben... Maar ja, dan zijn we 300 jaar te laat met die vraag. Dat gaat hem niet worden. No. Bovendien, als we een historisch centrum zouden hebben... zouden de huizenprijzen een stuk hoger zijn. En een groot gedeelte van de mensen die nu in Goorle wonen... zouden de huis niet kunnen betalen. Dus ik weet niet of we daar nou zo blij mee zouden moeten zijn. Als ik dan naar de financiën van het dorp kijk... van de gemeente, dan gaat het eigenlijk goed. Want de laatste twee jaar houden we fors geld over. Uh, en ook als je Goorle... Naast vergelijkbare gemeentes houdt, en dat is heel makkelijk op internet, we zijn allerlei sites voor, euh, dan scoren we als het over de leefomgeving gaat een dikke 8. En dat is hoger dan gemiddeld. En de verbondenheid van de Goorlandse mensen met hun buurt, dat scoort een dikke 7,5. Dus zo op het oog heb je, hebben we eigenlijk niet zo vreselijk veel reden om nou echt heel diep in te grijpen. Nou, dan ben ik eens met een aantal anderen gaan praten. Ik ben met mijn vrouw gaan praten en mijn moeder. Maar die zijn hartstikke tevreden. Er hoeft niks van veranderd te worden. Dat is natuurlijk wel lief, maar daar heb ik niks aan. Dan ben ik bij de buurman van mijn vrouw geweest. En die zou graag hebben dat bij die appartementen... die ze nu in de Maria Boodschap gaan maken... dat er een fatsoenlijke uh, parkeergelegenheid komt. Nou, daar heeft hij een punt. Ik heb het mijn zus gevraagd. En die zou willen dat er een groot kloosterplein komt. Daar heeft ze ook een punt. Zijn er nou de punten, en dat is eigenlijk het tweede stuk van de vraag... Is zijn dat nou de punten die je zou willen veranderen... en daar een paar de voor in wil zetten... dat je het alleen voor het zeggen hebt? In de Verenigde Staten hebben ze nou een president... en die denkt dat als hij het alleen voor het zeggen heeft... dat hij alles kan veranderen. Daar zijn ze op zich niet zo heel erg blij mee. Dus als we iets duurzaams willen veranderen... iets wat, wat blijft in een dorp... dan moet je iets veranderen waar iedereen tevreden over is. Dat past ook bij... Hoe wij in Goorle wonen en werken. Duurzame veranderingen komen alleen maar tot stand als je draagkracht eh, weet te realiseren. Want we wonen in een dichtbevolkt dicht land en het recht van de een is heel vaak het onrecht van de ander. Dus het is altijd schipperen tussen die rechten en die onrechten. En als ik nou zeg, ik ga daar veranderen, dat schiet niet op. En zelfs als we aan het schipperen zijn, zullen er altijd nog mensen zijn die ontevreden zijn. Die zeggen, ja maar waarom komt dat ding bij mij niet staan? Want bij mijn buurman vijf eh, blokken verder staat die veel beter. Maar ja, dat zullen we altijd wel blijven houden. En is er dan eigenlijk helemaal niks dat ik zou willen veranderen? Nou, vooruit. Als ik nou echt een beslissing zou moeten nemen. Wat ik zou moeten veranderen, dan weet ik wel iets. Maar alleen ik zou niks veranderen. Ik zou iets laten, blij laten blijven zoals het is. Als ik het voor het zeggen zou hebben... Dan blijft de, twee, de Tilburgse weg gewoon een richtingsverkeer. Kijk. Ja, bravo. Welke opluchting. En toch gaat het tweerichtingsverkeer worden. Maar daar gaan we morgen over praten. Er is nog een heel klein kansje. Maar ik, eerlijk gezegd, ik, ik geloof het niet zo in, dat, dat, dat kansje. En ik moet ook heel eerlijk zeggen. Uh, ik heb er zelf toen het in januari vorig jaar langskwam. Nee, februari is het geweest. Uh, heb ik voorgestemd. En het was de eerste keer dat ik als gemeenteraadslid mocht stemmen. En dan heb je dingen als fractiediscipline. En je weet allemaal nog niet precies hoe die hazen lopen. En ik vond het toen eerlijk gezegd ook een shit idee. Ik heb toen voorgestemd met een heel voorzichtig klein handje boven tafel. Ik denk, ik stem maar voor de helft voor, maar zo werkt het niet. Uh, en ik ben er later achter gekomen dat, dat ik eigenlijk een beetje voor de gek gehouden ben. Uh, en, en dat irriteert mij mateloos. En ik hou er niet van om voor de gek gehouden te worden. Ja, je, oh, je, je hebt wel jezelf je voor de gek gehouden nou, niet maar, heel, niet Want heel. je wist wat je wilde En je deed iets anders Ja, maar ik ben niet De maat der dingen uh, oh. ik, ik, kan, ik kan zelf wel iets vinden Maar ik weet ik, ik, ik, nou ja, je, je, je hebt een bepaalde opleiding een inkomen En inkomen uh, Dat wil niet zeggen Dat zoals ik dingen voel Dat dat ook geldt voor anderen want er zijn mensen in een hele andere situatie... in een hele andere omstandigheden... die dat misschien helemaal niet met me eens zijn. En daar, daar maakt het ook het leven als politicus best moeilijk... omdat je niet, zoals ik zeg, de maat dingen bent. Je moet heel goed luisteren wat andere mensen willen. Daarom vind ik ook, en dat is eigenlijk het, het, het punt... wat ik wilde maken in mijn, uh, in mijn column... het idee dat je het alleen voor het zeggen hebt... en dat jij bepaalt wat er gaat gebeuren... Uh, dan moet je toch wel uh, de, de, een ongelooflijke wijsheid hebben om daar de juiste dingen okay. in te doen. Goed, we zouden ja. zeggen punt gemaakt. We moeten dat uh, gewoon afronden ook weer ja. hier. Uh, we slaan zelfs het muziekje over. Je hebt genoeg muziek gemaakt. Uh, ja. voor, voor. En we gaan uh, naar, uh, naar Rijk Vlaanderen. De ja. nieuwe rector van Van Milheel. Want uh, ja, ook, ook uh, voor Rijk moeten we voldoende tijd uh, overhouden in ons uh, programma Godse Kringen. Ja, want ik heb geen mening over de Tilburgse Weg. Geen mening over de Tilburgse Woon je in Tilburg wel? In ik woon in Tilburg. Op... Ik heb een ja. paar jaar in Goorlen gewoond, maar ik woon nu in Tilburg. Ik woon nu in Tilburg. Maar geen mening over de Tilburgse Weg. Hij kost weer te veel tijd. Ik wil graag andere dingen vertellen. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Uh, wanneer ben je aangetreden als. In het rekening? begin van dit schooljaar, dus vier weken. Ik, heb wel voor de, ik ben natuurlijk voor de zomervakantie benoemd. En toen heb ik nog wel een aantal sessies gedaan met de MT. En een keer bij een etentje geweest met het team. Maar ik ben feitelijk 1 september begonnen. Kom je dus, uit het schoolteam voort of kom je van buiten? Ik kom van buiten. Kom ik van heb buiten. Een beetje 38 jaar in Amsterdam en Utrecht gewoond en gewerkt in het onderwijs. En uh, de laatste jaren tussen Tilburg en Utrecht heen en weer gereisd, daar had ik zo ontzettend genoeg van. En toen kwam er een advertentie van Milhil. Uh -huh. Ik kende de school, ik kende ook mensen die daar werkten, Ik heb dus een paar jaar in Goorlen gewoond. Mijn vrouw werkte in het Tilburgse onderwijs. En ik, had wel, ik heb natuurlijk alle stukken gelezen ook, hè, van moet ik het echt doen? Maar ik had direct een prikkeling ook en ze wilden me ook nog hebben. Dus zo is het. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, Voordracht, geheim, net zoals bij burgemeesters, verschillende kandidaten en het worden. Ja, ik heb een hele, er is natuurlijk een procedure voor binnen de OMO-scholen, met de Raad van Bestuur en met de grote commissie van leerlingen, ouders, leraren, management. Ik heb vier gesprekken gehad. Ik geloof dat de eerste, eerste sessie, weet ik niet precies, ik dacht tien kandidaten, toen twee en toen één en uiteindelijk bleef ik over. Mm -hmm. Nou, Ja, Dankjewel. Voelt ook heel goed, moet ik zeggen. Het is een zijn. mooie school, hè? Het is een geweldige school. En Voel, voelt het ook als een aparte school? Anders dan andere scholen? Nou, ik heb lang in het middelbaar beroepsonderwijs gewerkt en mijn laatste, voorlaatste school was in Utrecht ook een voortgezet school, HAVO-VWO. En dat was echt een vernieuwingsschool, een beetje vergelijkbaar met de nieuwste school in Tilburg. Uh, ik moet zeggen, wat ik een heel uh, groot voordeel vind van Mill Hill... is dat het ook wat breder is, dus MAVO-HAVO-VWO. Dus dat het ook mogelijk is voor kinderen om op te stromen. En als het echt niet goed gaat, ook een stapje terug te doen... maar dan wel op dezelfde school te blijven. Uh, maar wat ik eigenlijk al dacht... en wat in de eerste vier weken ook heel erg bevestigd wordt... is de sfeer en het klimaat, het pedagogisch klimaat. Er is heel veel aandacht voor elkaar, voor kinderen... Uh, uh, ja, ook heel veel, veel zorg. En dat is ook wel soms het nadeel. Dat het beschouwd wordt als een zorgschool. Alsof wij alleen maar zorgkinderen hebben. Dat is natuurlijk onzin. Kinderen die meer nodig hebben krijgen veel zorg. Maar we hebben net zoveel aandacht voor de kinderen die juist heel getalenteerd zijn. En die misschien nog wel wat extra geprikkeld zouden moeten worden. Uh, dus intuïtief na een paar weken zeg ik dat beeld wordt heel erg bevestigd. En dat vind ik zelf ook heel fijn. Want ja, het is natuurlijk ook een soort bedrijf. En het is ook zakelijk. Hè. We hebben ook uh, van gemeenschapsgeld moeten we mooie dingen gaan doen. Maar het klimaat is prima. Het is echt heel goed. Dus dat voelt goed om daar deel van te maken. Ja, zijn. dat is wel fijn. Ja. Goed klimaat. Prettige sfeer. Is, is het, het een gespreid bedje? Uh... Helemaal niet. Nee, dat nee, zal wel nee, niet. Nee nee nee, nee, nee, nee. En dat zou ik ook niet gesolliciteerd <lacht> hebben overigens. Um, nee, kijk, natuurlijk is het zo. Dat, en dat is natuurlijk altijd zo. Um, er is altijd wat te doen. En ik denk dat, het, dat twee dingen de komende jaren moeten gebeuren. We proberen het ook kort te houden. Uh, de eerste is dat wij binnen die, uh, die veiligheid die wij kinderen bieden. Eigenlijk misschien nog meer zouden moeten prikkelen, uitdagen, provoceren. Uh, en ook uh, discipline, doortastendheid, dat soort dingen zou, met kinderen zouden moeten doen. En ze zouden moeten aanleren om binnen die veilige situatie het optimale eruit te halen. Ik denk dat we, dat zeggen leraren zelf ook wel en ouders ook wel. Dat we soms nog wel eens wat laten liggen. En dat als we nog wat scherper zijn of wat steviger of wat duidelijker. Uh, dat kinderen nog uh, meer kunnen leren. Ja, dat is de eerste. Uh, dat kan natuurlijk alleen maar samen met de ouders ook. Dus een relatie met ouders is een, ook een heel belangrijk... Uh, die woordenstroom, mag ik daar het woord discipline uitpikken? Gaat het daar vooral om? Nou, niet alleen discipline. Het gaat om... Uh, maar discipline is wel een woord wat heel lang een vies woord is geweest. En dat is voor mij helemaal niet. Uh, er is ook in de sport een regel. 10.000 uren moet je oefenen voordat je echt ergens goed in wordt. En ja, dat is in het onderwijs niet anders. Maar wel binnen die veilige omgeving. En ook fouten mogen maken. Ook uh, op je bek mogen gaan, even plat gezegd. En dan een volgende kans krijgen. Maar dat is, heeft ook te maken met duidelijkheid, met discipline. En dat je ook moet volhouden. Dat je niet te snel moet opgeven. En dat vind ik een hele belangrijke. Ja. Dat klopt. Uh -huh. En dan is er een tweede taak. Ja, tweede taak. Uh, dat vind ik. Ik heb gisteren net, of net al gezegd. Uh, de derde wereld rommel maakt. We zijn... Als school ook bezig met andere projecten in de derde wereld. Maar ook de omgeving in Goorle. En dat wordt steeds groter, hoorde ik van mijn buurman. En Tilburg en Brabant. Wij willen leerlingen ook wereldwijs maken. En ook ze pushen om zelf grenzen op te zoeken. En ook verder te kijken dan de grens van hun eigen gezin, hun eigen dorp, hun eigen provincie, hun eigen land. En ja, dat gebeurt nu ook alleen nog wat te incidenteel. Dus we zullen de komende jaren proberen daar echt wat meer structuur aan te bieden. Um, en ook leerlingen actiever, hè, kijk naar de derde wereldrommelmarkt... om kinderen daar echt een project van te laten maken... En ze niet alleen te vragen, wil je vrijwilliger zijn... maar daar al maanden mee bezig te zijn en dat ook actief te doen. Hm. Want is dat dan een beetje weggezakt... Uh, zodanig dat het eigenlijk alleen nog maar op de rommelmarkt neerkomt... om dat uh, besef van uh, de derde wereld uh, levend te houden? Nee, dat niet... Um, er zijn ook nog andere projecten in, de activiteitenweek. We willen volgend jaar ook met de hele school gaan meelopen... met de Tilburg-Termijls voor goed doen. Dus Er Ze komen allerlei, maar het is wat te incidenteel. Het is niet weggezakt. het besef is er zeker. We zijn ook ooit als derde wereldschool door Prins Klaus geopend. Um, we hebben ook een relatie met uh, een aantal landen. In, maar het is voor mij niet structureel genoeg. En, en je vraag was ook, uh, ja, waar zou je het nog scherper kunnen doen? Mm. Wat moet er nog gebeuren? Dan denk ik dat dat actiever kan en meer structureel. En ook meer, uh, ik heb met, bij alle ouderavonden aan het begin van dit jaar aan de deur gestaan. Dus twee weken lang, zeven avonden, alle ouders de hand geschud. En dan praten ouders ook met je. En er zijn ook heel veel ouders die daar heel goed ook een rol bij zouden willen spelen. Die zelf ervaringen hebben of een bedrijf hebben, een relatie in het buitenland. En die zeggen ook, ja, we willen best ook opdraven, gastlessen geven, contacten leggen. Uh, ja. Heb je alle ouders de hand geschud? Ja. Alle ouders? Nou, die er Hoe lang ben je er mee bezig geweest? Zeven avonden. Oh, zeven avonden? Ja. Achter cadeau? Ja. Ik heb uh, laatst uh, ook uh, Margrethe Heer, een scriptschrijver, uh, bezig gezien. Die, die vroeg zich af, hoe lang uh, duurt het? Uh, wil je alle aardbewoners een hand gegeven hebben? Zij kwam op uh, 500 jaar. Ja, nou ja, dan kijk. ik... ik, ik, ik uh... De vorige spreker was, heeft een respectabele leeftijd bereikt... maar heeft ook niet alle aardbewoners de hand geschud. Dat gaat niet lukken. Dat scheelt niet veel. In ieder geval alle voetballers uit de eredivisie, denk ik. Nee, dat gaat me niet lukken. Maar goed, ik, ik, ik ben nu verantwoordelijk voor Miel Hill als schoolleider. En ik wil iedereen die deel uitmaakt van die schoolgemeenschap... en voor mij horen ouders daarbij, die wil ik ook de hand geschud hebben. Mm -hmm. En uh, in sommige ouders zag ik dan drie keer... want die hebben dan drie kinderen op school, drie avonden. Die begon ik dan te herkennen. Nou, dat is ja, fijn. Ja, ja. ja. Maar goed, de ouders die niet zijn geweest, heb ik natuurlijk niet de hand geschud. Dus er is nog een uitdaging over. Ja, ja. Ja. Een veelgehoorde klacht vanuit het onderwijs is dat ze overvraagd worden. Er gebeurt van alles in de samenleving. daar moet aandacht aan besteed worden. Jij klinkt eigenlijk het omgekeerde. Er gebeurt veel in de samenleving en daar ja. moeten wij aandacht aan besteden. Ja, dat is waar. Met een kleine kanttekening, maar die zal ik zo even. Maar kijk, ik denk als een kind een probleem heeft thuis... Uh, schulden, geweld, allerlei andere shit of andere ellende... dan kan je niet van zo'n kind vragen om er bij de drempel van de school achter zich te laten. Dat gaat niet. Dat neemt hij mij de school in. Um, daar zul je dus iets mee moeten. Nou, binnenmiddel heel gebeurt dat. Dus veel aandacht, veel tijd voor mentoraat, veel persoonlijke gesprekken. Dus dan komt dat boven tafel. Uh, ja, dan zul je daar wel iets mee moeten, denk ik. Uh, of in individuele zin, of in de lessen. Uh, ja, dat kun je zelf doen, Dan kun je gastdocenten bij betrekken. Ik denk wel dat dat moet. De kanttekening is dat je wel moet uitkijken dat niet alle maatschappelijke problemen moeten worden opgelost door het onderwijs. Dat kunnen wij niet oplossen. En de tweede kanttekening is dat sommige docenten, bij heel weet ik dat nog niet, een beetje te lang amateurtherapeutje gaan spelen. Terwijl dan heb je andere partijen hmm. nodig om dat te doen. Maar ik ben inderdaad niet van, van de richting die zegt, uh, ja we gaan alleen rekenen en talen aanleren en de rest moet uh, maar elders in de samenleving worden opgelost. Hmm. Nee. Mm -hmm. nee, dat lijkt me ook als een raadslid al iets simpels als tweerichtingsverkeer niet kan tegenhouden. Dat je van de school zeker niet kunt verwachten de problemen op te lossen. Het nee. lijkt me meer te gaan om aandacht besteden aan. Ja, ik denk op dat... een gestructureerde manier. Precies, ja? precies, en ook gericht op, op een oplossing. Want, uh, maar goed, als raadslid kun je ook een voortschrijdend inzicht. De tweede keer anders stemmen dan de eerste keer. Hoor ik net. Dat is ook mm -hmm. heel goed, dat vind ik mm -hmm. bewonderenswaardig. Dat, dat dat toch kan, dat je ook van mening kan veranderen. Nee, wij kunnen het niet oplossen. Maar nogmaals, kinderen nemen die problemen mee naar school. Uh, ja, dan kun je niet net doen alsof ze niet bestaan. Want dan, ja, de kinderen zijn dat toch afgeleid, gaan er toch niet in een lerende stand. Dus je zult er toch iets mee moeten. Je hebt een paar keer het woord veiligheid uh, gebruikt. Wat, wat, wat bedoel je daar eigenlijk mee? Waar, waar moeten we aan denken? Ja, dan bedoel ik niet zozeer de veiligheid in de zin van afwezigheid van geweld. Of zo. Dat moet natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, uh, dat, dat hoort niet te gebeuren op een school. Met veilige situatie bedoel ik een situatie waarin kinderen eh, eigenlijk eh, niet bang zijn om fouten te maken. Of waarin ze niet bang zijn om soms misschien een keer over de schreef te gaan. Of, of, of ja, het zijn pubers ten slotte om, om dingen te doen. Die wellicht als het gaat om de regels niet helemaal zijn zoals we het bedacht hebben. Maar ja, dat, dat ze ook weten dat dat mag. En dat er dan natuurlijk een gesprek volgt. En soms ook straf en soms ook een sanctie. Maar dat ze dan ook weer verder kunnen. Dus het is een soort, ja veiligheid is misschien ook niet het goede woord, maar nou ja, dat je, ja nee, het is wel een goed woord. Dat gaat je. over het pedagogisch klimaat. Dat gaat over het pedagogisch klimaat. Een beste. Ja. ja dat is, gelukkig, ik heb het nagevraagd toen ik kwam ook, komt dat niet heel veel voor bij mij heel, heel. Maar dat is een, een ongelooflijk onderschat probleem. Al zouden we er op zo'n school met 1400 leerlingen maar twee gevallen zijn, is vreselijk. Dus daar moeten we bovenop zitten. Dat mm -hmm. kan absoluut niet. Mm -hmm. nee. Is dat lastig voor docenten? Uh, dat vraagt individueel toch ook heel veel van ja. ze te herkennen dat er een probleem is. Ja. Dat ze soms wel soms niet kunnen oplossen, aanpakken, uh, ja. een, een, een oogje dichtknijpen. Want dat mag ook wel eens. Ja, of, ja. ja in ik heb wel scholen waar docenten het ook soms niet wilden zien. Omdat ze dan iets moesten en eigenlijk niet mm -hmm. zo goed wisten wat. Ik hoop eigenlijk dat in mijn team... en dat. Dat er in ieder geval ook zelfs wel zou zeggen: Ik weet niet wat er moet, dat het toch besproken wordt. Zodat je het dan samen met je ja. collega's kan doen. Want dat is wel een trend in het onderwijs: dat veel meer samen wordt gedaan. Hè, en dat het niet meer zo is dat je als leraar de deur achter je dicht trekt. en dertig ja. kinderen in de busopstelling... Ja. Uh, in je eigen winkeltje lesgeeft. Ja. Uh, maar ik heb diepe bewondering. Ik heb zelf heel lang lesgegeven. Ik werk nu bijna veertig ja, jaar in het, het vak onderwijs. dat is jouw. Uh... Levensbeschouwing en filosofie? Oh, ja. Ik ben opgeleid als theoloog aan de ja. in Amsterdam. Uh, en ik denk dat docenten harder werken dan ik als uh, rector, eerlijk gezegd. En dat het, het, het uh, managen van een klas met kinderen of, het, het nog vele malen lastiger is dan een groep... Uh, maar een huidige uh, rector die geeft geen les meer. Ik, dit is de eerste school in mijn hele loopbaan waarin ik geen les geef. Ik vind het heel fijn om wel te doen, maar de eerste jaar vind ik dat ik me toch even moet richten op, uh, nou goed, in het team komen, veel gesprekken voeren, maar ik wil volgend jaar wel weer kijken of ik iets kan doen. Ja, sociale media, smartphone, hoe, uh, hoe zit dat uh, op school? Uh, mogen leerlingen met, met, met hun mobieltje de klas in? Ja, maar dat is wel een worsteling. Hoe we daarmee moeten omgaan. Uh, uh, helemaal verbieden kan niet. Omdat het ook een functie vervult. In hè, dingen opzoeken, googlen. Uh, ja, uh, allerlei. Uh, ik ben niet zo ICT-matig. Maar allerlei dingen doen. In de zin van ook uh, programma's die gebruikt worden door docenten. Om uh, ja, je mening te geven. En dat komt dan op een groot scherm. Dus het is niet helemaal uit te bannen. Maar het leidt ook af natuurlijk. Uh, het eerste wat je erop kan zeggen is dat wat we proberen natuurlijk is leerlingen op basis van hun eigen verantwoordelijkheid keuzes te laten maken. Dus ja, ze voor kiezen om iets anders te gaan doen. Dan komen ze niet aan hun werk toe. Dan krijg je later, moet je op de blaren zitten. Maar soms is het ook zo dat we het wel moeten verbieden. Ja, maar ik heb daar bij Milhild nog niet echt over gesproken. Maar ik merk wel, als ik, met, ik praat nu elke dag met zeven, acht leraren, drie kwartier per leraar om met iedereen echt kennis te maken. Dit is wel een discussiepunt. Dus hier zullen we de komende jaren echt, echt een besluit over moeten nemen. Mm -hmm. En ik zeg ja. bewust we. Want ik ga dat niet opleggen. Ik wil dat met het team uh, bespreken. Van wat is nou de handigste strategie. En ook met de ouders. En ja, dat zal een soort compromis uitkomen, denk ik. Ja. Heeft dat ook met omvang van klassen te maken? Ik hoorde net een docent zeggen. Kleine twintig, dat kan ik aan. Maar veel groter moet het niet meer worden. Ik denk dat het op een middelbare school toch niet anders is. Dat zit echt de dertig. Ja, maar is... is dat niet eigenlijk te groot? Nee, dat geloof ik niet. Nee. Nee. Mijn moeder was ooit de onderwijzeres en die gaf, had een klas van 37. Nee, ik geloof niet dat dat zozeer kwantitatief is. Dat het nou meer van welke sfeer heb je in je klas? Heb je het vertrouwen, zijn kinderen zelf van overtuigd dat er iets zinnigs gebeurt? En dat ze aan het werk moeten doen. Dat is belangrijker. Mm -hmm. En ik kan de groep van tien moeilijker mm -hmm. zijn dan de groep van dertig. Ja. ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je dan met een groep van tien dat toch makkelijker kunt uh, behandelen... Uh, als docent dan bij een groep van 30, als die tien daarin zitten? Ja, ik heb ooit lesgegeven in Amsterdam op een, uh, een opleiding voor jongeren die ook, uh, zeg maar ook wel een penitentiaire geschiedenis hadden. Het waren groepen van zes, met heel veel tafels ertussen, zodat uh, ze elkaar niet aanvlogen. En ik heb daarna ook wel een klas van 2, gehad. Dus ik wil maar zeggen, de situatie en de achtergrond van de kinderen is speelt ook een heel belangrijke rol. En de meeste kinderen op mail, heel zeker, als ze uit Goorlijk komen, zijn heel vriendelijk, uh, goed opgevoeden. Aardige kinderen. Mm -hmm. Tenminste, dat deel daaruit goede komt. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar. Uh, maar. Ik heb nog een laatste vraag. Misschien, ja, ik zie twee minuten. We zijn zo'n beetje er doorheen. Aan het eind van ons, van ons uur. Uh, dat je een theoloog-filosoof bent... Uh, uh, ik denk dat er uh, vreugde in de hemel is bij de Die uh, Was het een pre om, om uh, als, als theoloog, filosoof uh, nou, op de, deze school terecht nee, te komen? Nou, er werd mij door uh, Eugène Bernard wel gevraagd: hoe, komt, hoe kom je nou als ex-gereformeerde tussen de katholieken en hoe gaat ja. dat worden? En ik zeg: ja, mijn moeder zei altijd: ik geloof niet in openbaar of religieus onderwijs. Ik geloof in goed en in slecht onderwijs. En goed onderwijs is voor mij. Dat gebeurt op een school waar de waarden die de grondslag liggen aan de school ook geëxpliciteerd worden. Dus nou, wij, hebben een geschiedenis met, wij zijn gesticht door de vaders van Mil Hill. Ik probeer nu al contact met ze te krijgen, zowel in Nederland als in Engeland, om te kijken hoe kunnen zij ons helpen om die waarden die zij ooit aan de school hebben geschonken, in deze tijd weer zichtbaar te maken. Oh ja, mooi. Nou, ik wens je veel succes daarbij. Dankjewel. Doe jij ook, Gerard. Dat lijkt mij uh, zeker. En Mijn uh, dochter heeft hem niet voor niks gezeten. Zo uh, zijn we aan het eind van ons programma. We danken Peter Ré, Piet Poos, Rick Vlaanderen voor jullie bijdrage aan deze mooie Gootse kring. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.